Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het plan van het kabinet om gevangenen twee weken eerder vrij te laten... valt slecht bij coalitiepartijen PVV en VVD. En het plan wordt gewerkt vanwege tekort aan celruimte en personeel. PVV naar de Wilders twittert dat hij niet akkoord gaat. Hij wil meer gevangenen op één cel. Ook de VVD pleit voor meer gevangenen in één ruimte. Twee maanden geleden besloot het kabinet al dat gevangenen drie dagen eerder naar huis mogen. PVV staatssecretaris Koen die zei toen dat ze ziek was van dat besluit. De rebellen in het oosten van Congo zijn een nieuw offensief begonnen. Bronnen melden aan persbureau Reuters dat rond de stad Niabipwe... hevig wordt gevocht met het regeringsleger. Een deel van de rebellen, die worden gesteund door buurland Rwanda... zou al in het centrum van die stad zijn. Eerder deze week kondigden de rebellen van M23 nog een staakt het vuur af. Dat deden ze na de inname van de stad Goma. Daarbij zouden zeker 900 mensen zijn omgekomen. De nieuwe gevechten tonen volgens de Congolese regering aan dat dat eenzijdige bestand een list was. Ambtenaren mogen de Chinese AI-app DeepSeek niet voor hun werk gebruiken. De app is volgens staatssecretaris Sabo spionagegevoelig. DeepSeek is een AI-chatbot die je vragen kunt stellen en tekstopdrachten kunt geven. Daarvoor moet eerst informatie worden ingevoerd. Het kabinet houdt er rekening mee dat die informatie door China wordt opgeslagen. Vrijdag riep de autoriteit Persoonsgegevens om dezelfde reden het publiek op om voorzichtig te zijn met DeepSeek. Betogers hebben een openbaar interview verstoord met minister Brekelmans van Defensie. Dat werd gehouden op de Universiteit van Amsterdam. Brekelmans werd voortdurend onderbroken met leuzen als Free Palestine. Er is niemand aangehouden. En het weer vanavond en vannacht droog en plaatselijk nevel of mist. Morgen van het noorden geleidelijk zon en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Strong, pulling on, can't let Respect. ZFM. ZFM.